12 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Werken we wel hard genoeg in Nederland? Dit uur debatteren we over de terugkeer naar de 40-uurige werkweek. En Wimbledon gaat vandaag van start. Welke tweets sturen tennissers de wereld in? Nu eerst het nieuws met Jan van der Putten.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 Om hoeveel geld het precies gaat, dat is nog niet helemaal duidelijk. Europa heeft een pot geld beschikbaar van in totaal zo'n 100 miljard euro. Maar of dat allemaal naar Spanje gaat, dat is nog maar de vraag. Want vorige week bleek uit een onafhankelijk onderzoek uh, naar die Spaanse bankensector... dat er zo'n 60 miljard nodig is om die banken weer gezond te krijgen. Dus dat zou betekenen dat het misschien wat minder wordt dan die 100 miljard. Op 9 juli maakt Spanje meer details bekend. Meer dan 30 militairen uit het Syrische leger zijn uitgeweken naar Turkije. Volgens Turkse media zijn onder de gedeserteerde militairen een generaal en meerdere hoge officieren. De laatste maanden zijn duizenden militairen overgelopen, meestal naar de Syrische opstandelingen. Het gebeurt zelden dat ook hoge functionarissen uit het leger deserteren. De 33 militairen zouden afgelopen nacht met hun families de grens zijn overgestoken... en nu in een vluchtelingenkamp bij de Turks-Syrische grens zitten. De Partij voor de Dieren wil de komende jaren 15 miljard euro bezuinigen... en hogere belastingen invoeren op vlees, vis, eieren en zuivel... die producten moeten vallen onder het hoge BTW-tarief. Dat staat in het verkiezingsprogramma. Partijleider Tieme hoopt op een kiezersopstand... tegen wat ze noemt het huidige gebrek aan mededogen en duurzaamheid. Volgens haar gaat het bij de verkiezingen in september... om een keuze tussen grijs en groen. Op dit moment is er sprake van heling. Als je saté-stokjes voor 49 cent kunt kopen in de supermarkt... waar alles bij in zit, de saus, de verpakking, de distributie, de marketing... dan heb je te maken met een vorm van heling. Er is een onbalans geraakt. We betalen niet meer de reële prijs. En dat willen wij wel. Wij willen dat de vervuiler mee gaat betalen. De Partij voor de Dieren wil meer uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking. De bijdrage van Nederland zou omhoog moeten van 0,7 naar 1 procent... van het bruto nationaal product.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 Uit onderzoek van de integriteitscommissie van de Erasmus Universiteit blijkt dat de hoogleraar twee artikelen heeft gepubliceerd met onwaarschijnlijke resultaten. En de gegevens daarover bleken niet meer beschikbaar om te controleren. De resultaten van Promovendi, die door Smeesters werden begeleid, worden niet in twijfel getrokken. De vrouw die op een Rotterdamse school werd neergestoken door haar ex... is door de politie naar een veilige plek gebracht. Ze is gisteren uit het ziekenhuis ontslagen. Vrijdag stak haar ex-man haar neer na een ruzie. Een vriendin die tussen beiden sprong, werd door de man doodgestoken. De politie weet wie de dader is, maar hij is nog niet gepakt. De school pakt vandaag de draad weer op. Wat vrijdag is gebeurd, is natuurlijk in en in triest. Uh, maar vandaag is het gewoon weer een gewone schooldag... En wat wij eigenlijk het uh, van, meest van belang vinden... is uh, onze kinderen centraal te zetten... en dat het voor onze kinderen vandaag weer een normale schooldag is. Dus we hebben van alles voorbereid. Er zijn ook ontzettend veel hulptroepen uh, op afstand uh, beschikbaar. Maar uiteindelijk is dit een gewone schooldag... dus het team gaat het gewoon ook zelf doen. De steekpartij was bij de ingang van de gymzaal... van de school in Rotterdam. De kinderen zaten op dat moment in de gymzaal... waar het afscheid van de directeur werd gevierd. Nou, het weer nog vanmiddag wisselend bewolkt in het noordoosten een bui... en het wordt ongeveer 17 graden. Morgen wolkenvelden en zon blijft droog... en met gemiddeld 20 graden is het wat warmer dan vandaag. Later in de week zomerswarm... met in de middag kans op enkele stevige onweersbuien. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Voor een ondernemer is geen enkele dag hetzelfde. Zo dacht u te gaan lunchen met een goede klant... maar heeft hij net afgebeld en heeft u tijd over.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 Zometeen het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren. En vakantiedagen, hebben we er te weinig of juist te veel? Zometeen het debat. Uh, we beginnen met de Twitter-rubriek van Luc Iking. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Radio 1. Sportzomer Tweets. Wij We gaan weer meegluren met Luc Ikink inderdaad. Uh, Wimbledon begint vandaag. Uh, Twitter en tennis is eigenlijk een beetje? Uh, wow, niet zo heel erg veel. Hmm. Ja, Nadal een beetje, maar die heeft, ja, ze laten er nu nog niks van ze horen. Maar het zijn ook al van die kleine wedstrijdjes die ze nu moeten spelen. Micha, dus Krajček, uh, die zit wel op Twitter. ik wel, maar goed, die doet niet mee natuurlijk. Maar ja, met zijn zusje? Uh, ja, ja, maar, precies, die, doet maar die, mee, die doet ook nee, niet dat mee, hè? Nee, nee, dus waar. schiet ja, niet echt op. Daar heb je nou helemaal niks aan. Maar eigenlijk heeft dit wel zin in Wimbledon. Al zit er in de Britse tweet nog wel wat verneinen over de wedstrijd van gisteravond. Engeland verloor van Italië na het nemen van penalties. Ed DePoke zegt jammer dat Tim Hammond niet meespeelt op Wimbledon. En dat Ashley Cole kunnen laten zien hoe je het net raakt in een kwartfinale En niemand anders zegt maakt niet uit dat we hebben verloren. Vandaag begint Wimbledon en daar doen wij Britten het altijd goed. Gary Bainbridge, die zegt... Ah, Wimbledon, nu is het Schotlands beurt om de Engelse teleur te stellen. Lucy Versami is weer vrouw in Engeland en tweet via Lucy Weather. Weer feitjes over het tennistoernooi. Via hashtag Wimbledon Weather lees je bijvoorbeeld dat de heetste Wimbledon in uh, 1976 was. Dat was toen 36 graden en de tennisballen die barsten. Maar ze zegt ook dat het ook deze keer waarschijnlijk niet droog blijft. In de 125-jarige geschiedenis van het toernooi bleef het slechts in 7 jaren droog. Zo, dat is weinig. Ja, dat is echt, uh, het regent altijd eigenlijk. Vandaar dat ze nu ook zo'n dak hebben. Ja, alleen bij het center toch? Alleen center ja. ja, ja. Ja, wedstrijd van gisteren dan op het EK. Italië viel aan, Engeland ging een beetje voor het doel liggen... met spannend, verlenging, penalties... en uiteraard verloor Engeland in die reeks. En onder andere een paninkaatje van Pirlo. Which way will Pirlo go this time? It's barely for the football all match. It's Pirlo. Oh, ja, Pilo, dit is een panenkaatje. Hè? Een gestifte penalty. Prachtige bal. Nou, daar kreeg hij de handjes wel op elkaar. Op Twitter, een die zegt: Pilo, mamma mia, buena notte. Nee, Italiaanse Italiaan <laughs> <laughs> Ed Noel Fielding Eleven zegt uh, dat de penalty van Pirlo pure poëzie is. En Ed Albert Nardelli zegt op een dag dat de penalty van Pirlo wordt te toongesteld in musea over de hele wereld. Inspirerende Pirlo Panenka was trouwens ook goed nieuws voor Nederland. Het voetbalbloed bij de spelers van het Nederlands toch ging ineens sneller stromen. Zo zegt Robert van Persie op zijn Twitter. Pirlo. En dan met een uitroep tegen <laughs> dat enige. Maar goed, die tweet, met dus één woord... is inmiddels meer dan 7000 keer geretweet. Ah. <laughs> Mensen willen van hem weten of hij samen gaat spelen met Pilo. En een andere wijzen hem erop dat hij zelf ook eens een keertje... op die manier een penalty maakte tegen Wolverhampton. Met Arsenal natuurlijk niet bij zelf toch? Maar je ja. snapt iedereen wel. Niet iedereen is trouwens positief over de wedstrijd van gisteren. Prince Charles laat via HRH weten... dat hij overweegt de scheidsrechter te laten onthoofden. En na het verlies meldt de prins dat hij het Engelse voetbalteam... laat berechten voor misdaad tegen het voetbal. Het is niet helemaal Zeker of dat een echt account is. Oh, en er is nieuws van Gregory van de Wiel. De verdediger is echt heerlijk aan het genieten van een welverdiende vakantie... in de Pick Apple, New York. Samen met vrienden plaatsen ze op de Twitters foto's en andere tweets. Zo vind je er een prachtige foto van Gregory en een vriend op Times Square. Peace erbij. Schitterend. En ik kwam ook een foto tegen van Gregory en een vriend... bij een basketbalwedstrijd op de tribune. Peace erbij. Prachtig. En later nog een online fotootje van een sushi-maaltijd. En ik durf te wedden buiten beeld gebaatje bij, <laughs> Niet te het beeld. Kan niet missen. Ik kan gewoon niet missen. En tenslotte nog Nicky Terpstra, hè, De wielrenner werd gisteren Nederlands kampioen. En plaats en hoe? Vandaag. Ja, prachtig. Ja, dat was echt te gek. Hij eh, plaatst vandaag een foto van een koffer met kampioenstrijden. Hij heeft er al een heleboel. En ook nog een bedankje voor alle felicitaties. Annemiek van Fleuten won trouwens bij de vrouwen. Zaterdag was het al. Tweet via AV Fleuten. Nederlands kampioen. Mooie koers van gemaakt. Vanaf eerste ronde volle bak. Thanks alle fans en aanmoedigingen onderweg. Nu nagenieten. Nou, dat ga ik ook doen. En dan rond half vijf zijn er weer nieuwe tweets. Meepraten doe je via hashtag R1 Sportzomer. Hey, die tekst moest ik uitspreken. Oh ja? Ja, gaat hij oh. bij mij ook. Oh. Dan doe ik het niet meer. Doe je het nog een, een keer dieren. thuis. Dankjewel, Luc. Terug je Twitterhok in, want vanmiddag kom je met nieuwe, uh, nieuwe update. Heeft u zin gekregen om mee te twitteren? Doe dat dan onder vermelding. <laughs> hashtag R1 Sportzomer. <laughs> Mooi gesproken. Mag ik ook nog? Ja, nee, laat maar. Dag, Luc. De Partij voor de Dieren die wil de economie volgend jaar voor 15 miljard vergroenen. Door onder andere de belastingen te verhogen op fossiele energie en op vlees, vis, eieren en zuivel. Ook de Forense belasting wil de partij handhaven. De Partij voor de Dieren is volgens partijleider Marianne Tiemen dan ook de enige echte duurzame partij. Zelfs bij de duurzame politieke partijen. Ze zijn vooral gericht op het compromis zoeken, op regeringsdeelname. Ze kijken naar elkaar en ze zitten te rommelen in de marge van de cijfers. Terwijl er juist richtinggevend moet worden uh, opgetreden in de politiek. En daar is de Partij voor de Dieren voor. U zegt een duurzame toekomst. Maar als ik uh, in de gauwigheid goed naar de cijfertabellen heb gekeken... is het ook een hele dure toekomst voor de kiezer. Want uh, er komt een vleestaks. De belasting op fossiele brandstof gaat omhoog. Subsidies voor landbouw gaan omlaag. En dat voelt de kiezer natuurlijk allemaal in zijn portemonnee. Als je 50 miljard euro aan subsidie hebt via Europa, voor een onduurzame landbouw... die slecht is voor mens, voor dier, natuur en milieu... en je wil daarvan af, dan is dat niet dat je het leven duurder maakt... maar je maakt het leven eerlijker. Dat kan hetzelfde zijn, eerlijker en duurder. We moeten echt betalen voor wat we kopen. En op dit moment is er sprake van heling. Als je satéstokjes stokjes van vier, voor 49 cent kunt kopen in de supermarkt... waar alles bij in zit, de saus, de verpakking, de distributie, de marketing...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 Ja. Uh, terwijl die andere partijen doen het allemaal om te laten zien... hoe serieus zij dat begrotingstekort van Nederland gaan terugdringen. Want dat is veel te groot. Waarom doet u het niet? Nou, Mensen uh, zien al lang dat, uh, dat, dat uh, qua serieusheid dat het al erg meevalt. Kijk naar de Koenders coalitie. Binnen 48 uur hadden ze een bezuinigingsplan. En uh, vervolgens uh, de dag daarna namen al heel veel partijen afstand van een aantal maatregelen... maar ze lieten het wel doorrekenen door het CPB. En dan juichen ze vervolgens dat ze niet een begrotingstekort van 3%, maar van 2,9% hebben gerealiseerd. Dat is cijferfeticisme, vindt u? Ja, zeker. Maar um, hoe gaat u dan dat begrotingstekort terugdringen? Want u zegt ook, we moeten wel terug naar nul op den duur. Zeker, dat kun je ook vinden. Maar we hebben dat, die bezuinigingen bewust in een losse bijlage bij ons partijprogramma gedaan. Omdat de kern van ons verkiezingsprogramma gaat over hoe gaan we om met deze aarde. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we welvaart niet alleen maar meten in geld. Maar ook in termen van geluk en in termen van duurzaamheid. Voor niet alleen jezelf, maar ook voor anderen. U zei hierop de, bij de presentatie van uw verkiezingsprogramma... Uh, dat uh, de Partij voor de Dieren een kiezerspotentieel heeft van 12 tot 14 zetels. Dat zijn er veel meer dan de twee die u nu hebt. Uh, als u niet oppast, wordt u straks nog een uh, beoogd coalitiepartner. Zou u willen regeren? Ik denk dat ik uh, vanuit de oppositie uh, al heb laten zien... dat je heel veel kunt bewerkstelligen... en heel erg goed richtinggevend kunt zijn en inspirerend kunt zijn. Maar we lopen niet weg van onze verantwoordelijkheid. Als het nodig is, dan uh, sta ik er. Maar dan komt toch die vraag: in hoeverre is de Partij voor de Dieren tot compromissen bereid? Nou, waar, waar in ieder geval geen compromis over bestaat, is dat wij nog stoor door blijven gaan met een voorschot te nemen op onze toekomst. Dat we doorgaan met schulden maken, niet alleen in termen van geld, maar ook in termen van grondstoffentekort en biodiversiteitsverlies. De aarde die zucht onder onze hebzucht en korte termijn denken. Daar is geen compromis. Er moet echt de bakens moeten verzet worden. Mag ik het dan zo concluderen dat de Partij voor de Dieren... de bereidheid heeft een coalitie aan een meerderheid te helpen... als de bakens worden verzet in een meer duurzame richting? Ja, dat klopt inderdaad. En we hebben duidelijk gemaakt in die losse bijlagen... bij ons verkiezingsprogramma waar wat ons betreft ook bezuinigingen kunnen uh, worden gedaan. En dat zijn hele concrete voorbeelden... zoals de AOW-leeftijd, zoals de hypotheekrenteaftrek. Maar vergeet niet dat we 5 tot 10 miljard euro kunnen besparen... door de, het fiscale stelsel te vergroenen. Omdat we op dit moment onduurzame sectoren aan het subsidiëren zijn... door vrijstellingen van allerlei uh, belastingen. Rode diesel, uh, de, de, de, het vlees dat veel goedkoper kan worden geproduceerd... dan dat het eigenlijk uh, zou moeten kosten. Daar zijn ook heel veel uh, winsten te boeken. Marianne die meer gesprek met verslaggever Wilco Boom.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 Ain't easy, but the closer the knit, the tighter the fit, it. and the chill stay away. Oh, Just am. take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, oh, no. with oh, a no. whole no. lot of love and a warm conversation. But don't forget to, forget to pray. Just making it strong where you belong, and we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man.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 en ik zagen ons jeugd aan ons voorbij trekken, Thijs. Ja, ja. hoewel we niet helemaal even <laughs> oud zijn, maar wel nee, bijna. Nee, maar dat kennen we nog wel van voor. Love of the common people, Paul Jong. D66 wil naar een 40 urige werkweek... met minder ATV en minder verplicht vrije dagen. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat afgelopen weekend werd gepresenteerd. Vakbond CNV vindt het een slecht idee. Ik ga erover praten met D66-kamerlid Wouter Koolmees. Goedemiddag. Goedemiddag. Werken we niet hard genoeg in Nederland? We werken heel hard in Nederland. Maar in de toekomst zullen we iets harder moeten gaan werken... om onze collectieve voorzieningen betaalbaar te kunnen houden. Dus we werken niet hard genoeg? Op dit moment werken we allemaal heel hard. Uh, uh, maar er is ook wel een potentieel nog te winnen. Zeker als het gaat om deeltijdarbeid... maar ook om het aantal uh, ADV-dagen die we in Nederland hebben. Wat leuk. U durft het niet te zeggen dat we niet hard genoeg werken? Nee, want er zijn ontzettend veel Nederlanders zijn die wel ontzettend hard werken. En uh, al meer dan 40 uur per week werken. En het zou flauw zijn om daar, uh, daarvan te zeggen... Nederlands werken niet hard genoeg. Mijn constatering is alleen al... in de toekomst hebben wij een tekort aan mensen op de arbeidsmarkt. Uh, tekort in het onderwijs, tekort in de gezondheidszorg. En als we nu niet iets gaan doen om meer uren per week te gaan werken... dan uh, wordt het in de toekomst heel moeilijk... om die collectieve voorziening in stand te halen. Jaap Smit van het CNV. Werken we te weinig in Nederland? Nee. Wij zijn Kijk, dat de... is een duidelijk antwoord. Wij zijn het op één na meest productieve land in Europa. Maar dat is iets anders, meneer Smit? Nee, u vraagt mij of we werken niet hard genoeg werken. We zijn dat het was het... ik, hè, die dit vroeg, op... hij niet. <laughs> we zijn het meest, het aan het... alleen de Ieren gaan... ons... liggen ons net iets voor. Maar we zijn een heel productief volk. Oké, okay, nou, de, de uitgangspunten zijn wel een beetje helder. We gaan debatteren aan de hand van een aantal stellingen. Uh, de eerste is, meneer Koolmees: we moeten naar een 40-uur werkweek. Eens? Ja, op termijn moeten we naar een, een, een 40-uurige werkweek als standaard, als norm. En welke, welke termijn is dat? Ik heb te, toen ik dit plan lanceerde, een week of drie, vier jaar geleden, heb ik gezegd... over een periode van vijf tot tien jaar moeten we daar geleidelijk naartoe groeien. En dat betekent niet dat iedereen 40-uur per week moet werken... maar wel dat het de norm wordt in CO's. Oké. Okay. Meneer Smit, eens? Niet in die zin. Niet in die zin, dat is gewoon nee. Nou, nou ja, nee, u vroeg me net op de reagerie op stellingen. Het nadeel daarvan is dat het allemaal uh, zwart-wit is. Nee, laat ik zeggen, er zijn branches en sectoren waarin dit nu al bespreekbaar is en ook besproken wordt. Maar om in de volle breedte dit nu te roepen is niet verstandig. Gezien het feit dat er ook heel veel mensen gewoon aan de kant staan. Dus laten we zorgen dat we ook het werk dat er is op een goede manier verdelen. Maar hij zegt over vijf à tien jaar. Ja, nou ja, goed. Euh, laat ik, zeggen, ik zie in een arbeidsmarkt op ons afkomen vanaf 2020 waarin euh, er krapte op de arbeidsmarkt zou kunnen ontstaan. Natuurlijk moeten wij vooruitdenken, maar het is nu veel te snel om te roepen dat we, echt, dat, dat, zo wordt meneer Koolmees althans verstaan, alsof we nu al naar die uitbreiding van die werkwek moeten. Dat is, dat is nu niet aan de orde. Was ik maar een Française? Nou, mij. kom erin. Dan, dan, nee, dat zat ik net te denken. Dat ze de, de, daar totaal de tegengestelde richting op gaan. Dat is toch heel wat anders Ja, dan dat is toch wat genuanceerder. Over... Ik bedoel die verlaging van die pensioenleeftijd. Ja, en ook het minder werken. Ja. Nou ja, goed. We zitten nu ook met een verdeelvraagstuk. Van Hoe verdelen we het werk? Nee, maar de Rijksoverheid. Overheid waar heel veel mensen uit moeten. Um, daar zou dit helemaal niet verstandig zijn. Zorgen dat je het werk dat er is. op een goede manier verdeeld wordt. Voor ons gaat, is, is voor het CNV. Is werk uh, het allerbelangrijkste. Mm. Dat mensen aan het werk kunnen. En Op dit moment is die schaarste er gewoon nog niet. U vindt het een beetje een ongenuanceerd voorstel. Van ja, ik vind het veel te breed en veel te uh, ja, ongenuanceerd. Ja. Dat is wel leuk, meneer is Dat verwijt krijgt u niet zo vaak dat u ongenuanceerd bent. Meestal bent u te genuanceerd, toch? Ja, dat klopt. Nou ja, ik vergelijk het een beetje met de discussie die we als D66 in 2006 zijn gestart over de AOW-leeftijd. Ook toen was de reactie veel te vroeg, veel te ongenuanceerd. Dan moet je uh, pas over, over een aantal jaren over gaan praten. En nu zie je dat je zes jaar verder bent en dat het nu pas eindelijk gere gerealiseerd is. Ik, ik ben bang dat als je nu te lang wacht, dat we te laat zijn om onze, ons onze cao's dat soort dingen aan te passen... aan de veranderende omstandigheden. Maar moet je niet, zoals meneer Smit zegt, veel meer maatwerk toepassen? Precies. Bijvoorbeeld bij de overheid niet? Nou je ja, moet natuurlijk moet je naar elke sector gaan kijken uh, wat er mogelijk is. Maar ik, ik, kom zelf, ik heb zelf bij het ministerie van Financiën gewerkt. Daar zijn er heel veel jonge mensen die uh, weliswaar die 40 of soms wel meer uur per week werken, voor 36 uur worden uitbetaald. Just. En heel veel uh, ADV-dagen opbouwen. Aan het eind van het jaar zitten ze met een stoel meer aan, aan, aan, aan vrije dagen. En tussen dus, kerst en nou is de overheid niet meer bereikbaar. Ja. Dus zijn ze allemaal aan het opmaken. Precies, en als je uh, in dat soort sectoren ervoor zou kunnen zorgen dat die mensen, zeker jongeren die dat willen, uh, dat die de mogelijkheid hebben om het uit te betalen. Of in ieder geval. Gewoon 40 uur per week te werken en 40 uur betaald te krijgen, ook. Hè? dus ook een hoger loon te krijgen. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Maar dan kost het geld, want dan blijven ze evenveel werken als nu, alleen de overheid moet meer betalen. Nee, nu wordt het uitbetaald in vrije dagen, waardoor dus de overheid in december dicht is. Ah, oké. Okay. Dus en, uiteindelijk helpt het dan wel. Ja, uiteindelijk is het een breder draagvlak. Maar bovendien, ja. over dat extra loon wat wordt uitbetaald, wordt ook belasting betaald. En uh, dat extra belastinggeld kun je gebruiken om, nogmaals, die belangrijke collectieve voorzieningen, als het onderwijs, de gezondheidszorg, maar ook onze wegen, om dat betaalbaar te houden. Oh, u doet meteen de doelstelling er even bij, dat we weten waar het geld naartoe gaat. Dat Precies. voelt altijd heel goed. Stelling 2. De productiviteit is niet hoog genoeg. Meneer Smit? Ik heb net al gezegd dat het nu absolu absoluut niet van Nederland geldt. Die productiviteit is een van de hoogste, de ene hoogste in Europa. Meneer Koolmees? Daar ben, ben ik mee eens. Het punt is dat we nog niet uh, op ons lauwer moeten rusten. om te blijven investeren in, in de kenniseconomie bijvoorbeeld. Of dat vind in, ik ook. In onderwijs, om die productiviteit in de toekomst nog verder te verhogen. Maar inderdaad, Nederland heeft een van de meest productieve uh, bevolkingen van, van de wereld. Maar moet die wel omhoog? In de toekomst zeker, ja. Daarom is D66 ook zo'n groot voorstander van investeren... In, in kennis, innovatie en onderwijs. Vindt u dat ook, minister? Moet de productiviteit wel omhoog? Ook al zijn we de ene beste van de wereld. Ik ben het met meneer me eens dat we ons moeten voorbereiden op de toekomst. En die is anders dan, dan die van vandaag. Dus, en ik roep ook zelf als vakbondsvoorzitter regelmatig... ja, we zullen met elkaar een aantal veranderingen onder ogen moeten zien... en met elkaar op een verstandige manier daar, uh, onze moeten voorbereiden. Ik wil alleen voorkomen dat de rekening te makkelijk... altijd maar eenzijdig bij de werknemer wordt neergelegd. En wat ik wel eens jammer vind, of ook wel bezwaarlijk vind... is dat ik heb een toenemende mate het gevoel dat wij soms vergeten... dat voor bepaalde beroepsgroepen het gewoon aanmerkelijk ingewikkelder is... Om die productiviteit omhoog te krijgen? Uh, ja, en ook om andere veranderingen in de arbeidsmarkt te accepteren... dan, uh, dan voor mensen die, uh, die wat, uh, een aantal boeken gelezen hebben, om het maar zo te zeggen. Maar dan bedoelt u eigenlijk dat het voor eenvoudige mensen... moeilijker is om mee te komen dan voor uh, gestudeerde mensen? Als je bijvoorbeeld, naar, ont als je bijvoorbeeld nee, als je naar ontwikkelingen kijkt nu... de manier ook waarop D66 met het ontslagrecht omgaat... Versoepelen. Ja, er is voor een categorie mensen... is het gewoon, als ik naar mezelf kijk en andere, en van jullie denk ik ook kun je veronderstellen dat uh, je die mobiliteit op de arbeidsmarkt makkelijker kan opbrengen. Ons we... kun je best ontslaan, bedoelt u? Nee, nou, dat zeg ik niet. Nee, maar je kunt niet van iedereen diezelfde capaciteiten verwachten. Dus ik vind dat we vaak te gemakkelijk voorbij gaan... en, uh, voor een, en te gemakkelijk aannemen dat, uh, dat het voor iedereen maar even makkelijk is om die problemen op te lossen. Maar dan pleit u ook hiervoor meer maatwerk? Ja, maatwerk. Dat is het woord van nu en van de toekomst, ja. Ja, meneer Kolmees? Ja, ik, ik, nogmaals, ik ben het wel eens met de heer, Sm heer uh, Smit als het gaat over uh, uh, maatwerk. Alleen het punt is, de vakbonden, en dat verwijt ik de vakbonden wel... hebben de afgelopen 15 jaar te weinig gedaan... om uh, te investeren in, in duurzame inzetbaarheid van mensen. Meneer en... Smit knikt ja... Nou, nou, ja, ja, ja, dat zag ik. Daar ben ja, ik heel ik... blij mee dat hij heer Nee, kijk, niet. Ja, hebt... ja, ja, <laughs> ik zou erbij moeten zijn, met meneer Koolmees. Ja, nee, nee helaas, maar zonder gekheid. Moet... Ja. Wij hebben uh, in het hele pensioenakkoord... Die, die, die discussie is een van de belangrijkste pijlers... is die duurzame inzetbaarheid van ouderen op de arbeidsmarkt. Maar daar ben ik het Daar zullen we echt voluit in moeten investeren. En ik vind ook dat, dat roep ik ook regelmatig zelf... ook wij als vakbeweging hebben een opdracht om... Uh, na te denken over hoe ziet die arbeidsmarkt er nou van morgen en overmorgen uit. En ik ben de, uh, een van de mensen die dat het meest verpleit. Laten we dat als totaliteit aanpakken. En laten we als to totaliteit dus niet gaan zitten prutsen aan, het, aan, de, aan de achterkant... als het ontslagrecht of nu, nu dit voorstel. Ik ben in voor een grondig gesprek over hervorming op de arbeidsmarkt... waarbij ik me sterk zal maken voor de positie van de werknemer. Want... Hoe je het ook keer de vent is op alle mogelijke manieren... wordt op dit moment aan geknaagd en geknabbeld. En die positie wordt alleen maar minder en slechter. Ja, en, dan meneer, we, dat, ja, dat, dat... en dat doet meneer Koolmees aan mee, zegt u? Soms wel, ja. <laughs> nee, ik wil graag dat gesprek aan. Mijn punt is dat uh, de, de, de discussie de laatste tien jaar... Uh, begon een beetje met de fut pensioen discussie uh, is vooral gericht op uh, hoe zorgen we ervoor dat mensen eerder kunnen uittreden. Terwijl we toen al hadden moeten beginnen met... hoe zorgen we ervoor dat mensen uh, uh, volwaardig deel kunnen nemen aan het arbeidsproces... en ook betrokken blijven bij het arbeidsproces. En uh, tien jaar lang hebben we nu een discussie gehad over, over de fit, over de AOW-leeftijd. Mm. En ik hoop dat we nu echt de bakens gaan verzetten naar die discussie die gevoerd moet worden. Ja. Hoe zorgen we ervoor dat mensen inzetbaar kunnen Terst. blijven? En nu heeft ook een ander fundamenteel debat aangezwengeld, namelijk... we hebben te veel vrije dagen. Stelling drie. Ja, moet ik daarop reageren? Ja, nee, dat ja. zegt u toch? Nou, dat, dat ligt in het verlengde van wat ik net zei. Uh, in de jaren tachtig hebben we uh, het akkoord van Wassenaar gehad. Dat heeft heel goed gewerkt. Toen is er een uitruil geweest van uh, loonkosten uh, tegen arbeidsduurverkorting. Toen hebben ontzettend veel sectoren arbeidsduurverkorting gekregen. Daar komen de ATV-dagen vandaan, toch? Uh, ja, precies. Daar komen de ATV-dagen vandaan. En daar moet je ook genuanceerd over zijn. Er zijn een aantal sectoren waar het helemaal niet voor niet geldt. Niet zo genuanceerd, meneer Koolmees. Ja, nee, ik, ben, ik ben, ben iets genuanceerder in het algemeen. <laughs> uh, dat vindt de heer Smit ook prettig. Uh, uh, uh, dus dat een, is aantal <laughs> <laughs> een aantal sectoren geldt het wel voor, andere sectoren geldt het niet voor. En uh, nu moet je constateren dat we naar, naar een arbeidsmarkt toe gaan... waar het omgekeerde voor geldt, waar niet een, een overschot aan mensen zit, maar een tekort. En dan moet je dus die afspraken die in de jaren tachtig zijn gemaakt... moet je weer ter discussie uh, durven stellen. Dus Tweede Pinksterdag gewoon werken. Ja, en als je in de praktijk kijkt... Ik woon, ik woon in Rotterdam. Uh, uh, als ik kijk naar mijn supermarkten of de winkels om de hoek... die zijn op Tweede Pinksterdag tegenwoordig al gewoon open. En mijn pleidooi is, maak er geen verplichte vrije dag van... maar een, een keuzevrije dag. Nou, meneer Smit, Nee, dat laatste... Maatwerk. Ja, het, ja, maar maatwerk betekent voor mij ook dat het wel goed is... voor een samenleving om een aantal dagen gewoon collectief vrij te zijn. Ja, dat hebben we elke zondag al. Ja, dat, maar dat was het genoeg was, Als het aan d 66 ja. ligt, verdwijnt dat misschien op termijn ook wel. Maar ik vind dat we daar zuiniger moeten zijn. Ook en op tweede Pinksterdag, een tweede Paasdag, volgens mij een van de mooiste tweede Pinksterdagen... vorige maand met elkaar beleefd. Want? En, nou, mooi was weer was het. Het was een heel mooi ja, weer. Een mooie ja, weer in trok, ja. ja maar kunnen dan, we ook afspreken dat het met z'n allen vrij nemen... als een keer mooi weer is. Ja, maar dat is wat lastig te plannen. <laughs> ja. Nee, maar, uh, maar heeft wel ik, vind dat we daar, ik vind dat we daar zuiniger moeten zijn. En de samenleving bestaat niet alleen maar uit economie. Ik heb laatst de term naast koper ook de term leefkracht geïntroduceerd. Het gaat ook om andere zaken. En ik hecht zelf wel... En niet alleen ik, maar het CNV aan dit soort collectieve dagen. Dat we met elkaar, en dat ben ik met meneer Kolmees eens, en zo kent hij mij ook en ik hem ook. Dat we met elkaar nu uh, op een verstandige manier de gesprekken aan moeten gaan over die noodzakelijke hervormingen. Daar ben ik zeker voor te vinden. En donderdag gaat het er mij om dat we daar in de positie van de werknemer niet eenzijdig nee, aan het uithollen ik. zijn, maar daar wel pal voor staan. Hoofdlijn van dit gesprek: de, we moeten uh, harder gaan werken, al met al, op den de duur, de duur in de toekomst. Creatiever. Ja, maar ook harder dan gewoon ja, meer in. Maar je kunt maken. ook creatiever omgaan met de tijd. En ja, dus dat, dat is productiever dan. Dat kan. Als, dat, laat ik zeggen, het kan zijn dat de toekomst van ons meer vraagt dan nu. Dat sluit ook, ook helemaal niet uit. Maar om dat alleen maar te lijf te gaan door te zeggen, we gaan allemaal langer werken, je kunt ook creatiever omgaan met je tijd. Uh, ik, ik zit zelf heel veel uren per dag in de, in de auto. Misschien kan ik die tijd ook anders gebruiken. Dat geldt voor heel veel meer mensen. Met de trein bedoelt. Maar u? ik ben in voor een gesprek. Ik wil dat gesprek niet uit de weg gaan. Ik ben alleen tegen dit soort. Ook uit Den Haag. Ja. Meneer Koolmees, een beetje gerustgesteld over de vakbond in de komende jaren? Nou, Ik, ik ken de heer Smit inderdaad ook als een hele uh, toekomstgerichte vakbondbestuurder. En ik hoop dat we dat gesprek uh, kunnen gaan voeren. Ja, dat vroeg maar ik of heb, niet. Sorry? Ik u vroeg... gerustgesteld was. Ja, ik, ik, hoop, ik hoop dat uh, de heer Smit en met hem de, de vakbond die discussie over de toekomst wel aan de, wil gaan. En dan pas ben ik gerustgesteld. <lacht> <lacht> nou moet hij lachen. Dat lijkt me heel geruststellend. Ik ben pas gerustgesteld als meneer Koolmees en de collega's van hem ook goed luisteren. En zo ken ik me ook wel. Naar de argumenten die wij wat dat betreft zullen inbrengen. Ik zeg samen een hok in. En dan komt u de beste uit. D66 Kamerlid Wouter Koolmees en CNV-voorzitter Jaap Smit. Dank. Graag gedaan. Radio gaat altijd door. Ook met Pinkster. Dan werd je toch ook gewoon Jan. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Kom zeg. Half één, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Tientallen patiënten van de omstreden ex-neuroloog Ernst J. hebben een schadevergoeding gekregen. Volgens letselschadeadvocaat Drost gaat het om bedragen tussen een paar honderd euro en 280.000 euro. In totaal is er tussen 1,5 en 2 miljoen euro uitgekeerd. De belangstelling voor lerarenopleidingen loopt sterk terug. Vooral de Pabo voor leraren op de basisschool is minder populair. In het lopende studiejaar is het aantal studenten bijna een derde minder dan vijf jaar geleden. Minister Schippers is ontevreden over het experiment met het vrijgeven van de tandartstarieven. De prijzen zijn begin dit jaar met een kleine 10% gestegen. En dat vindt Schippers zoveel dat ze erover denkt het experiment stop te zetten. En meer dan 30 militairen uit het Syrische leger zijn uitgeweken naar Turkije. Volgens Turkse media zijn onder de gedeserteerde militairen een generaal en meerdere hoge officieren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. In de oostelijke helft van het land komen enkele buien voor. Later in de middag wordt het overal droog. Vooral in het westen en zuidwesten is er veel ruimte voor de zon. Er waait een stevige wind uit het westen tot noordwesten... en de maximumtemperatuur komt uit tussen 15 graden op de wallen... en 19 in Brabant en Limburg. Vanavond en vannacht is het in het noorden wisselend bewolkt. Elders zijn de brede opklaringen en de temperatuur zakt naar gemiddeld 9 graden. Morgen is het half bewolkt en blijft het overal droog.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen Syrische Deserteurs, en we gaan hardlopen met weerman Renier van den Berg. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. I think my role is to play my part. My playing safe, one can fall so hard.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 sound of pouring rain Till the rising of the day the only Een generaal, twee kolonels, twee majors en een luitenant maken deel van een groep Syri Syrische militairen uit die naar Turkije is gevlucht. Ze zijn in het hols van de nacht de Turks-Syrische grens overgestoken. Correspondent Bram Vermeulen, goedemiddag. Goedemiddag. Om hoeveel militairen gaat het in totaal? Nou, dertig soldaten, inderdaad, twee majoors, twee kolonels en misschien een generaal. Hoewel dat in de afgelopen minuten weer wordt ontkend door een Turkse regeringsofficial. Een afgeval. Een grote groep van officieren die onderdeel uitmaakten van een groep mensen van zo'n 200 vluchtelingen... die afgelopen nacht de grens met Turkije zijn overgestoken. Als het inderdaad om een generaal gaat, dan zijn er nu... 13 gedeserteerde generaals... in Turkse vluchtelingenkampen. Zoals je weet zitten die vluchtelingenkampen... vol met gedeserteerde soldaten... uit het Syrische leger. Ze zijn een soort hoofdkwartier geworden... van het vrije Syrische leger... waarvandaan ze dan aanvallen uitvoeren... op Syrische legerposten... in Syrië zelf...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 Ja, ja, dus we zitten daar in Turkse vluchtelingenkampen en dat is uh, nog, nog een heel gedoe, begrijp ik, onderling. <laughs> ja. Als je het zo wil zeggen, dan is het nog ja. een heel gedoe. Ja. Um, is, er, is er nog nieuws, even, we hebben het hier uitgebreid gehad, over het neergeschoten toestel. Is daar nog nieuws over? Ja, er is uh, een heel klein beetje nieuws. Uh, bijvoorbeeld uh, over die twee piloten die nog altijd uh, worden vermist. 72 uh, uur na het uh, neerhalen van die F-4 Phantom uh, vliegtuig. Twee paar laarzen zijn er gevonden op volle oh. zee. Uh, die behoren inderdaad toe aan kapitein Gukan Ertan en kapitein Hussein Aksoy, want zo heten ze. Maar er zijn uh, geen parachutes gevonden op het water. Wat erop kan wijzen dat uh, de twee piloten niet in staat zijn geweest om hun schietstoelen te gebruiken. En dat die piloten dus naar de bodem van de zee zijn verdwenen samen met het wrak van het vliegtuig dat nu op 1300 meter diepe ligt. En daar zijn ze wel al op zoek naar. Goed, ze weten de locatie natuurlijk van het vliegtuig. Gebeurt daar al wat meer? Ja, daar wordt voortdurend uh, gezocht door Turkse hulpschepen. Je moet je voorstellen dat er speciaal schip is uitgerukt. Dat is ingericht voor dit soort ingewikkelde zoekacties. Uh, en die zoekactie wordt nog altijd gecoördineerd met de Syrische kustwacht. Ja, dus dat, dat, dat, dat klinkt alsof um, nou ja, dat, dat de spanning wel meevalt, hè, als ze dat samen doen. Uh, ja en nee. Dus aan de ene kant is er inderdaad die samenwerking. Aan de andere kant uh, ja, hoor je toch in de afgelopen drie dagen uh, dat de retoriek steeds ernstiger wordt. Turkije dat het wel degelijk als een vijandelijke aanval ziet wat er is gebeurd. En natuurlijk morgen die belangrijke NAVO-ontmoeting die door Turkije is aangevraagd. Ja. 28 NAVO-landen komen dan bijeen om te besluiten wat ze en hoe ze moeten reageren. ...op dit incident. Je hoort dat het neerhalen van een toestel in Europa... ...ook door onze eigen minister van buitenlandse zaken... Roosentaal, wordt veroordeeld... ...maar je hoort ook een oproep tot... ...terughoudendheid. Niemand staat op dit moment te trappelen... Om militair in te grijpen in nee. Syrië, zolang niet duidelijk is wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Even uh, tot slot nog, Bram. Um, er wordt wel gezegd dat als er een, een bufferzone wordt ingesteld. dat er dan nog veel meer um, Syrische soldaten en, en generaals. en uh, nee goed, welke groepen dan ook. overlopen. Je zou natuurlijk nu kunnen denken dat Turkije een beetje woest is op Syrië. vanwege dat toestel dat ze nu zeggen: van nou die bufferzone die komt er wel. Ja, maar over die bufferzone wordt al heel erg lang gesproken. Het is ook ja. niet de eerste keer dat Turkije wat dat betreft wordt uitgedaagd. In april bijvoorbeeld uh, is er ook geschoten door het Syrische leger... over de grens op opstandelingen die in de Turkse vluchtelingenkampen zaten. Toen ook uh, kwam de kwestie naar voren of het, het tijd is voor Turkije... om zo'n bufferzone mm -hmm. in te stellen. De moeilijkheid daarvan is dat je dan een gigantisch grote militaire operatie... gaat uitvoeren zonder dat je de afloop daarvan weet. Je zou bijvoorbeeld... We kunnen denken dat Syrië daardoor wordt opgedeeld in een soort maar, Iraakse toestand. waarbij je een bufferzone instelt die de Soenieten in het land veilig stelt. Maar waar leg je dan de grens? Want Soenieten en andere minderheden in, in Syrië. worden soms van dorp tot dorp, straat tot straat verdeeld. Dus waar ga je die grenzen leggen? De dilemma's zijn op dit moment nog altijd even groot. als ze al die afgelopen 16 maanden zijn. Goed, wij uh, volgen het nieuws op Turkije, over Turkije op de voet. Dankjewel, Bram van Builen.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 smuffed it all up in her skirt as like never made it home baby. Chasing Jill Two, uh, one, two, three, four ooh, ooh, it's a wicked, wicked world Yeah Always another chapter wicked sure ooh, ooh, wicked Wicked World we hebben de, de hele zomer lang hebben we het over topsporters... maar wat doen politici, artiesten of andere bekende Nederlanders eigenlijk aan sport? En volgens het sportnieuws eigenlijk wel. Verslaggever Steven Emmens die ging vanmorgen op bezoek bij Weerman Renier van den Berg. Dit zijn uh, hardloopschoenen. Mooi oranje, hè? Prachtig. <laughs> Dit zijn, uh, ja, het zijn uh, vrij standaard Essex hardloopschoenen. Dit is de, een gel Nimbus. Nou, Nimbus is wel grappig, want dat is een meteorologische term... Ja, dat is, nou, mee... het is met een wolk, heeft met een wolk te maken. nimbus. Ja. Voor... ja, exact. nimbus. dat is de koning der wolken. Dus uh, wat dat betreft zou dit een goede schoen moeten zijn, zou je bijna denken. En Reinier heeft meerdere paren, want Reinier is een hardloper. Ja, ik denk dat ik gemiddeld, nou, bijna twee keer per week probeer hardlopen. Nou, trek je schoen aan, zou ik zeggen. Ja, is goed. Even uh, kijken Zo. hoe groot de sportinteresse is. Welke spelers misten zondagavond de penalties voor, voor, voor Engeland? Dat is een hele goeie. Welke spelers waren dat? Nou, in ieder geval niet uh, die ster Clooney. Rooney? Rooney. Kijk. Rooney. Dit geeft al heel veel antwoord op de vragen. Ik heb gefascineerd zitten kijken op het puntje van de bank. Maar als jij mij nu gaat vragen uh, hoe de naam van de spelers zijn... Uh... Renier van den Berg, Weerman. Ontbijt net achter de kiezer. Er is altijd dat eeuwige debat over sport en politiek... die niks met elkaar te maken hebben. Maar sport en meteorologie... Die... Dat is inmiddels gewoon duidelijk, hè? Dat is uh, een ding ja. wat heel veel met elkaar te maken heeft. Tuurlijk denk je dan aan een Wimbledon... die uh, tien keer een hele sessie wordt afgelast vanwege stortbui... omdat Engeland nou eenmaal net als Nederland vaak regen heeft. Maar heel, heel mooi was natuurlijk die wedstrijd uh, Oekraïne-Frankrijk. Uh, was ik terecht het terecht dat Björn Kuipers hem afvloot? Oh, het was volledig terecht, sterker nog. Ik was verbaasd dat er überhaupt vijf minuten daarvoor... werd gefloten voor de aftrap. Want... Uh, het was onmiskenbaar dat daar een onweersbui kwam zetten... die wij inschatten als een type supercel. Gisteren Niki Terpster in de Stroom in de Regen. Sterkste Nederlandse wielrenner. Er zijn jongens die met regen dus heel goed kunnen rijden. Ja, ik geloof het wel. En, en misschien kan het zelfs uh, kan een strategie zijn... dat je ook zorgt dat je in dat soort omstandigheden... net zoals dat een voetbalteam zorgt... dat je goed uh, een penalty uit uitdoorkomt. Kan het ook zo zijn dat als je met een buitensport-evenement... marathonloper zou bijvoorbeeld best wel eens even... een hoogte-training kunnen doen. Wellicht een keer uh, of een warmte-training... Om te Kijken hoe je dan presteert. Als je het niet erg vindt, geek met de fiets. Ja, dat ja, is nou, goed. En ik neem mijn tijd altijd op. Nou, dan zet ik hem even op. Nou ja, gewoon zeg maar zoiets, hè. Nou, dan gaan we eens even een stuk lopen. Ik ga je bijhouden? Hoe belangrijk is het voor je? Ja, nou. Uh... Voor lichaam of voor geest? Beide. Je blijft lekker op conditie. Maar ook voor je geest, je zou je kunnen zeggen. Je kunt uh, in mijn beleving vrij goed omgaan met, met dingen die met stress of zo te maken hebben, omdat je gewoon af en toe even lekker leeg loopt. Wedstrijden? Ja, soms. De competitieve reinier? Ja, dan, dat is zeker waar. Maar dan is het natuurlijk zo, je moet je voorstellen... een hardloop-evenement. Dan loop je met uh, duizenden mensen. En je loopt niet tegen die duizenden mensen. Je loopt tegen jezelf. En nou ja, je weet je laatste 10 kilometer tijd. 43 minuten 50. Is dat goed? Ik vind het wel goed, ja. <laughs> het is best wel snel. Als ik daar in de buurt kom... Nou, dan ben je goed bezig. Het heet uh, Radio 1 Sportzomer... En de sport is er wel, maar wij vroegen ons af... waar is de rest? Ja, de zomer van 2012. Oké, okay, er komt wat warmer weer aan deze week. Het is niet structureel. Het blijft bij één dag. Eén dag vlieg, één dag zomer en dan weer... Zijn is eigenlijk heel Hollandse. Het is een hele gewone Hollandse zomer. Ik heb, ik heb wel eens de indruk dat mensen... op een of andere manier zichzelf een beetje hebben wijsgemaakt... dat het in de zomer altijd warm moet zijn of zo. Dat is precies wat je zegt. Een Hollandse zomer. Ja, dat is dit... Ruizende wind, niet al te heet, af en toe een lekkere stortbui. Dat betekent per definitie dat er ook mooie momenten zijn. Zoals nu. En die moet je pakken. Die moet je dus met beide handen aangrijpen. Soms flexibel proberen te plannen. Dus wil je genieten van de sportzomer, hou dan de hardlopende weerman in de gaten. Want die weet de momenten. Ja, die weet zeker de momenten, ja. Dat is absoluut waar. En dit is eigenlijk ideaal weer wat we nou hebben. Qua temperatuur, beetje wind, goede vochtigheid, is ideaal. Ja, dat zal ik me af te vragen. Weerman Reinier, overkomt het je ooit dat je aan het lopen bent en dat je denkt, hè, frip, het gaat regenen? Nee, dat komt me volgens mij nooit voor. Nee, is... Daar ben je genoeg Weerman voor? Ja, volgens mij, volgens mij hou je het altijd in de gaten. Dus als ik een grote buis zie aankomen, ja, waarom zou ik dan niet een half uurtje zo'n uurtje wachten? Wil je altijd met droog weer hardlopen, word al snel vriend dus met Weerman Reinier van den Berg. Moet je hem wel bijhouden natuurlijk. De reportage hoorde je van Steven Emmens. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur avond, de Radio 1 Sportzomer van 2012. weer na de jeugd van Thijs en Meijen. De Hollies bestap. Nee, de voor. De voor. Ja. <laughs> Jij ja, hebt gelijk. We gaan praten op onze ja. prachtige geschiedenis. Oud-premier de roemde onze VOC-mentaliteit. Maar is onze kijk op de geschiedenis wel eerlijk en objectief? Of vertroebelt onze westerse blik de waarheid? Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Het IISG. En de prestigieuze... Amerikaanse Harvard University, die denken van wel. En dus slaan ze de handen in één om daar veranderingen aan te brengen. Aan de telefoon Marcel van der Linden, onderzoeksdirecteur bij het IISG. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er mis met onze westerse blik? Ja, door uh, onze manier van kijken vanuit Europa... zien wij een aantal dingen nogal vertekend. Ik, ik wil een voorbeeld geven. Heel graag. Uh, wij denken altijd dat de moderne industrie begonnen is... in de 18e eeuw in Engeland... Met grote fabrieken en zo. Mm -hmm. Terwijl in werkelijkheid uh, blijkt dat de eerste grote fabrieken in China zijn ontstaan al in de zesde eeuw voor Christus. Maar dat lijkt me nog gewoon onwetendheid. Of ja, hebben we dat, wij... dat expres verkeerd opgeschreven? Ik denk dat wij vaak niet geïnteresseerd zijn geweest in uh, wat daar aan de hand was. Okay. En dat we natuurlijk ook vaak door gebrek taalge... uh, aan taalkennis en zo uh, ons die de inzichten niet hebben eigen gemaakt. Ja, maar dat is dus niet een kwestie van niet willen. En, en of, of, of zou u dat wel zo willen typeren, toch? Oorspronkelijk was het ook niet willen. En dan is het voor een deel natuurlijk ook niet kunnen. Omdat je moet natuurlijk ter plekke zijn om daar in de archieven te kunnen werken en dergelijke. om uh, dat soort informatie boven water te krijgen. Ja. Maar, maar dan ze... moeten er heel wat boeken herschreven worden dan. Dat denk ik wel, ja. Nou. Ik denk de meeste boeken wel. Ja, dan moeten Thijs en ik ook alles weer opnieuw leren. Ach jee. Ja, <laughs> ne, ne, uh, ja. Uh, ik denk dat uh, eigenlijk veel natuurlijk wat er is onderzocht, dat, dat is allemaal solide werk meestal. Maar als je die buiten-Europese blik erbij neemt, dan krijg je vaak toch een ander perspectief op wat er gebeurt. Maar dat is weer wat anders nog dan. ...dan wat u net vertelde. Dat is niet zozeer een anders perspectief. Dat is gewoon feitelijk onjuist dat de moderne industrie in Groot-Brittannië is begonnen. Ja, het is feitelijk onjuist, maar daardoor krijg je natuurlijk ook een ander beeld van de wereld. Als je denkt van nou, het is ja. allemaal in Europa begonnen... ...dan is het ook logisch dat de wereldkaart Europa in het midden zit. Uh, overtuigend voorbeeld. Heeft u meer voorbeelden? Ja, ik kan u een ander voorbeeld geven, wat dichter bij huis bijvoorbeeld. Uh, wij leren altijd dat de immigranten uit uh, Marokko die hier sinds de jaren 60 en 70 zijn gekomen... dat dat het soort begin van migratie was... vanuit Noord-Afrika naar, naar het buitenland. Maar in feite blijkt uit Marokkaans onderzoek... dat uh, voordat de mensen naar Nederland of naar West-Europa kwamen... dat ze al naar Algerije en andere uh, Noord-Afrikaanse landen migreerden. En dat dat eigenlijk een soort voorbereiding was... op wat er later uh, bij ons gebeurde. Hmm. En, en, en hoe belangrijk is om dat te weten... Ook dat uh, zal uh, weer duidelijk maken dat wat er uh, in West-Europa is gebeurd... dat het maar een stukje van de werkelijkheid is... en dat er eigenlijk natuurlijk veel bredere verbanden zijn. En dat vanuit het Marokkaans perspectief de Nederlandse de migratie naar Nederland... Uh, een andere plaats inneemt dan dat wij denken normaal. Hmm. Als u klaar bent met dit project, blijft er van Europa helemaal niks over, Bing-bang. Europa blijft natuurlijk wel heel belangrijk, ook ah. omdat het voor een groot deel... Uh, een groot deel van de wereld beheerst heeft. Uh, voor enige tijd, hè, in de 19e eeuw vooral. en een stukje van de 20e. Uh, maar het wordt minder belangrijk, ja. ja. En u gaat dat doen samen met de Amerikaanse Harvard uh, University. Krijgen we dan niet een hele Amerikaanse blik op de geschiedenis? Uh, de bedoeling is dat Harvard en wij samen. een netwerk gaan oprichten met uh, andere universiteiten. Uh, Eén universiteit in Afrika, één in Latijns-Amerika en twee in Azië. Met daaromheen weer allerlei andere onderzoeksgroepen. En hoe lang gaat dat duren allemaal? Of bent u blijvend, een blijvende samenwerking van plan? Wij zijn eigenlijk een blijvende samenwerking van plan, maar we hebben nu uh, ideeën voor de eerste drie jaar. En, en is uw bedoeling dan echt uh, dat de schoolboeken herschreven worden? Of komen er gewoon een aantal boeken bij? Uiteindelijk zullen ook de schoolboeken herschreven moeten worden. Maar dat is natuurlijk iets wat pas echt kan gebeuren... wanneer we verder zijn met het uh, echte onderzoek. En dan ja. moet de crisis ook voorbij zijn, want dat kunnen we nu niet betalen. Het, zo is het ook nog eens een keer. Ja, Goed, Nou, we zijn benieuwd wat er allemaal gaat uh, veranderen aan de geschiedenis. Ja, wij uh, zijn dat ook en we gaan maar gauw aan de slag. Marcel van der Linden, onderzoeksdirecteur bij het IISG. Hartelijk dank. Ja, dank u wel. En inmiddels aangeschoven, Dione. Daar is ze weer. Hallo. Hallo. Hallo. We hebben het natuurlijk over uh, de sport van vandaag. Maar eerst even, was het een mooi weekend voor jou qua sport? Ja, ja ik uh, vond die wedstrijd van gisteren fijn. Ben je, heb je me uitgezeten of ben je ja. bed gegaan? Nee. Ja. Oh nee, nee, dat zou ik niet kunnen. Ik wel namelijk. Ja, echt? Ja, ik ja, ja, je je was ja, ja, ik, ook. ik mocht ja. iets langer ja, uitslapen. Ook... Maar het wielrennen was wel mooi gisteren. Ja, onvoorstelbaar ook. Daar heb ik dan ook maar de hele middag naar zitten ja. kijken. Ja, zo'n zondag was het. <laughs> maar ik vind dat heerlijk. En uh, ik... Uh, ik heb ook een beetje gedroomd, dat is wel heel erg. Dat heb ik nu weer, dat ik een rode kaart krijg steeds. Nachts. Waarom? Ja, Jij? dat weet ik niet. Elke keer doe ik iets verkeerd en dan krijg ik een rode kaart. Dus heb misschien je dat ooit gehad in je leven? Ik heb, ik heb nooit een rode kaart gehad, maar het is een soort nachtmerrie. En die had ik ja. twee jaar geleden ook al uh, na, het, uh, na het WK. Dus, heb dus je is, een psycholoog? Misschien moet ik daar eens mee gaan praten, even wat wel. conclusies trekken. Het EK moet snel voorbij, ik ga mij heerlijk op Wimbledon storten. Want dat gaat gewoon vandaag uh, beginnen. Ja, daar heb je zin in. En daar heb ik heel erg zin in. En ik heb uh, onze commentator daar al gesproken, het ziet er mooi uit, het is mooi weer. Dus uh, daar we krijgen wel. geen, en uh, ja daar wel, vandaag in ieder geval wel. Nou, maakt dat voor het centercourt niet zo heel veel uit. Nee, dat kan dicht, hè? Dat kan gewoon en Van Luc hoorden we straks dat er ook wel slechte voorspellingen zijn... voor de komende dagen. Ja, ja, ja. Nou ja ze hebben altijd wel wat, uh, wat ruimte om te schuiven. Het is eigenlijk ja. altijd hetzelfde, natuurlijk. Dat ja. is ook wel weer leuk. Maar vandaag Arantje, uh, Aranska Rus. Dat is de enige Nederlandse. En uh, ik kijk wel uit naar uh, de titelverdediger. Die komt dan uh, traditioneel als eerste het centercourt op. Novak Djokovic. Om uh, twee uur onze tijd. En hij speelt dan tegen Ferrero. Op, nou ja... Ja, was een hele grote tennis. Prachtig, geen prutser. heeft Roland Garros gewonnen ook in uh, 2003. Uh, daar moet hij tegen. Maar twee uur stipt Djokovic als eerste de baan op. Ze houden van tradities daar. Hè? En de Rus is de enige Nederlandse vrouw. Want ja. Robin Haas doet ook mee toch? Ja, die doet ja. ook mee. Maar die speelt vandaag niet. Die moet tegen Del Potro. Dat is een uh, vrij ongelukkige loting, want die is heel goed. Ja. Nou ja. Komende week vooral tennis? Ja, vooral tennis, ja. Ja. Met Goed. tennismeisje Dionie En die rode kaart gaan we toch even over nadenken, Ja, intrigerend. Ik, ik weet ook niet waarom ik dat hardop heb gezegd, eigenlijk. Ik denk nee, ook wel dat ook je daar niet. spijt van krijgt. Ja. Als je ja, heel het al stom. niet had. Misschien dat de luisteraars een idee kunnen insturen. <laughs> dat, uh, of het even R1. Hashtag R1 sportzomer samen met Jurgen van den Berg, Dionne de Graaf. En Jan van den Putten. Hoi. Hi. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. en Er wordt er vol doorgetrokken daar aan kop van dat peloton. 3.500 kilometer, dwars door Frankrijk. En in de verte zie ik daar dan dat groepje met die gele trui. Volgt de Tour de France vanaf zaterdag. De Rabobrenners gaan in de Alpen nog wat laten zien. Mis niks en luister naar de Radio 1 sportzone. Ah, lekker gewoon hier blijven hoor, want hier gebeurt het. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.